Beste aanwezigen, de komende minuten zal ik het hebben over de jaarrekening. Eerst zal ik precies uitleggen wat de jaarrekening is en welk doel het heeft. Dan bespreek ik de partijen die verplicht zijn de jaarrekening in te dienen en wat er precies ingediend moet worden. Ten slotte leg ik de twee verschillende manieren uit hoe de jaarrekening ingediend moet worden. Indien u een vraag zou hebben, kunt u ze geruststellen na de presentatie. Nu... De jaarrekening is de, is de rapportage en totalen van de financiële feiten aan het einde van een boekjaar. Hierin zet de balans, een verlies- en winstrekening, en de toelichtingen hierop. Dit moet jaarlijks ingediend worden volgens een vaststaand schema. Het doel van de jaarrekening is twee leden. De jaarrekening haalt als uitgangspunt voor de aanhefte van ontslagbelasting en verder is de jaarrekening ook een vorm. Van informatieverstrekking naar diverse partijen, zoals bijvoorbeeld de, aandeelers, de aandeelhouders, uh, de schuldheizers, de banken of potentiële overnemers. Vernootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen en neer te leggen bij de Nationale Bank van België. De meest courante vernootschappen onder deze verplichting uh, zijn de naamloze vernootschappen de besloten vernootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vernootschap met beperkte aansprakelijkheid en de commanditaire vernootschap op aandelen. Vanaf boekjaar 2006 moeten ook grote VD2's een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België. Nu, een VD2 valt onder deze categorie indien zij meer dan één van de volgende criteria overschrijdt een gemiddeld personeelbestand van 5 werknemers uh, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, of indien ze uh, een, uh, een totaal aan ontvangsten heeft van 250.000 euro, exclusief btw, of bij een balanstotaal van 1 miljoen euro. De balans is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening, het is een overzicht van de bezittingen en de schulden van de onderneming, die bezittingen of activa genoemd, en de schulden of passiva, worden weergegeven zoals ze zijn op één bepaald moment, de afsluitdatum. Dit onderdeel van de jaarrekening is een momentopname, een soort, voor, een soort van foto van de onderneming op het einde van haar boekjaar. De resultatenrekening of winst- of verliesrekening is een weerhaven van alle opbrengsten en kosten die werden gemaakt tijdens het afgelopen jaar. Het resultaat daarvan is winst of verlies. Dit resultaat kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders of worden opgenomen, opgenomen in het eigen vermogen van de onderneming. Op deze slide ziet u een voorbeeld van een balans. Dus dit zijn alleen de hoofdlijnen, maar u ziet dus dat de linkse kant uh, de activa-kant is en de rechtse kant de passiva. Op de volgende twee slides ziet u een resultatenrekening, ook deze is onderverdeeld in groepen. Er wordt telkens verder berekend op een vorige groep en uiteindelijk uh, komt men op de te bestemmen winst van het boekjaar. Dus je ziet duidelijk een goede structuur, deze is zeer noodzakelijk voor de jaarrekening. Het kastroomoverzicht, of cashflow statement genoemd, is in België niet verplicht op te stellen of te publiceren. Maar toch kan zo'n kastroomoverzicht nuttige gegevens opleveren voor het bedrijf. Het heeft namelijk weer wat de haalbewegingen zijn geweest. Waar komen de inkomsten van en wat is er met dit geld beurt? In welke mate is het weer uitgegeven aan investeringen? en terugbetaling van leningen of gespaard op de rekening. Grote ondernemingen zijn verplicht een commissaris aan te stellen om een commissarisverslag te laten maken. De commissaris, of revisor of auditor genoemd, onderzoekt de jaarrekening en kijkt na of deze jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld weergeeft. Dan schrijft hij zijn conclusies neer in het commissarisverslag. Nu, een rode onderneming is een onderneming die een middel personeelbestand heeft van meer dan 100 voltijdse equivalenten, of een onderneming die meer dan 1 van de volgende criteria overschrijft. Bij een middel personeelbestand van 50 voltijdse equivalenten, of bij een jaaromzet van 7,3 miljoen euro, ook hier weer exclusief BTW, of bij een balans totaal van 3,65 miljoen euro. De jaarrekening kan op papier worden neergelegd bij een laket van de Nationale Bank van België of elektronisch worden neergelegd via internet. Maar minder dan 10% van de jaarrekeningen worden nog op papier neergelegd omdat uh, aan de neerlegging op papier een aantal nadelen zijn verbonden. Deze zijn omdat er hogere neerleggingskosten zijn en er zijn geen online controles. De neerleggingskosten zijn 60,50 euro duurder dan bij een elektronische neerlegging. En met geen online controles wil ik bedoelen dat uh, de controles door de Nationale Bank van België pas gebeuren na de neerlegging. En indien er bij deze controle nog fouten zouden worden gevonden, moet de onderneming een verbeterde versie neerleggen met als gevolg bijkomende kosten. Uh, via internet uh, maakt men gebruik van een XBRL bestand. Uh, voluit is dit een um, extensible business reporting language. Ziezo, dat was het einde. Bedankt voor uw aandacht.